Morgen in de ochtend nog wat zon in het zuiden, maar verder buien en veel wind. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ANU ah, verkeersinformatie Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn staat via tussen Stroe en Kootwijk 3 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Mijn vermogen zit in mijn bv voor mijn pensioen. En dat wordt beheerd door de ***-bank.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 Op dit moment is in Brussel de Eurotop begonnen. Straks het allerlaatste nieuws daarover. En in Den Haag is op dit moment een conferentie over vrijheid op het internet. Onder andere Hillary Clinton sprak daar en die begon haar speech met wat complimenten aan Uri Rosenthal. And I want to thank uh, Yuri and the Netherlands for hosting this conference which is a reflection of your long tradition of defending and advancing people's human rights and fundamental freedoms everywhere including online. Straks onze eigen internet-experts Danny Mekic en Krijn Schuurman... over wie nou eigenlijk de baas is van het internet. En wat doe je met een moordzaak als er geen lijk is? Met onze crime-expert Malini Vaassen duiken we in de zaak Siddebuur. Maar eerst, Luc Ikink. Ja, met het meest besproken en belangrijkste nieuws van de dag. We beginnen met nummer 5. daar staat minister Donner. Dat is normaal gesproken een rustige man die ze goed kan beheersen.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 is toen overwogen, zei hij. En daarmee moest de Tweede Kamer het doen. Maar daar dacht de Kamer toch echt heel anders over... en dat beviel de dommeister niet. U wenst alleen maar suggesties te houden. Om een discussie die twee jaar geleden gehouden is... en treurig gehouden is, nog een keer dunnetjes over te kunnen doen. Want dat is het enige doel. Dat maakt inderdaad van de Kamer een poppenkast. Nou, dat lijkt me toch ook wel wat over de gegeven. Als u oh. iets van een kabinet mag verwachten... <laughs> dat is dat als Nederlanders in het buitenland in het gevaar zijn... Mm. Nederlandse bedrijven in het gevaar zijn... Mm. dat u van het kabinet mag verwachten dat ze overwegen... wat kunnen we doen om dat te voorkomen. En die vragen zullen terechtgesteld worden. Als een kabinet ze niet aan de orde stelt, dan is het geen knip voor zijn neus waard. Nee, maar, uh, u zit de... alleen maar hier te vissen nee. met suggestieve vragen... waarvan ja. u weet dat er geen antwoord op kan komen... Nee, dat... om maar te ja. hopen dat het beeld blijft hangen. Ja. Ik vind dat onbehoorlijk. Oké, okay. sorry meneer Donald. <laughs> Nummer vier. Uh, daar staan onze communistische vrienden van o Occupy. Vandaag was er een ontruimingsoperatie op het Beursplein in Amsterdam. Nou, die ontruiming is eigenlijk uh, redelijk rustig en soepeltjes verlopen. Ik sprak net uh, met de politie. Er zijn wel veertien arrestaties verricht. Uh, die Occupy'ers zijn op dit moment onderweg naar het politiebureau. Uh, maar verder ging het allemaal soepel en snel. En de Occupy'ers moesten een flink deel van het kamp opruimen... omdat er overlast was en de boel begon ook een beetje te stinken. Ze hebben de inspectie over open... Toilet gedaan. Dat is afgekeurd. Ze hebben gezegd dat is een onhygiënische toestand. Toen is er uh, uh, iemand hier van het kamp uh, met uh, een aantal mensen heel uh, daadkrachtig er naartoe gegaan en die hebben die toiletten stevig onder handen genomen. Er is een uh, herinspectie gekomen en, de, en die ambtenaar heeft gezegd.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 En dan hier blijven verergert het alleen maar. Het is een leidensweg. Ja, je gaat er kapot aan, is zo'n hele dag niet werken. Goed, er <laughs> staat nu nog een grote lege tent en ook nog een tent die als half fungeert. En enkele tientallen betogers doen nog mee. We gaan uh, naar nummer drie. Daar staat de sneeuwbrigade uit Veilen. Dat bergdorpje in Limburg wordt elk jaar weer geteisterd door enorme sneeuwval. Nou, uh, vorig jaar vlak voor kerst. En natuurlijk ook voor ondernemers een belangrijk moment. Mm. Vieler, uh, in één nacht 40 centimeter sneeuw. En toen stond ik met mijn sneeuwschop uh, buiten om uh, de parkeerplaatsen uh, schoon te vegen. Maar dat was toch niet zo'n geweldig plan, want dat was wel heel erg veel. Ja, dus is er nu een sneeuwbrigade. 16 man gingen vandaag trainen in een indoor skibaan... en leerden de fijne knapjes, uh, kneepjes van het sneeuwruimvak. Ja, uh, <laughs> hoort het? Uh, sneller uh, uh, schoppen of uh, eerder schuiven dan schoppen? Ja, dat weet ik niet. We hebben vandaag uh, les... Voorlopig is de sneeuwbrigade trouwens nog niet nodig. Dit weekend wordt het namelijk 22 graden. In mijn... ja. Nee, dat is niet zo. <laughs> goed, nummer 2 in El Nederland hadden het er vandaag over. Gisteren verloor Ajax met 3-0 van Real Madrid. Een beetje shit, maar goed, kan gebeuren. Lyon won met 7-1 van Dynamo Zagreb. En dat kan gewoon niet, zegt Ajax. Eerste klas pickpartij. Je kan niet in uh, 7 minuten 4 goals maken. Dat bestaat niet op Europees niveau. Dus dat moeten ze echt gaan onderzoeken... Ja, en het onderzoek komt er ook als het aan Ajax ligt. Ze hebben aan even gevraagd om ernaar te kijken. De Franse toezichthouder van het gokwezen heeft tot nu toe niets bijzonders kunnen vinden. En ondertussen liepen de fans van Ajax vandaag geschokt rond. Ja, ik vind, uh, we, zoals gisteren aan te kijken, dat we dus uh, genept zijn. Dat was gewoon, als je die spelers zag, die stonden erbij, die keken ernaar, die deden er gewoon niks mee. Dus het is gewoon, uh, ja... Ik denk dat het uh, gezien mooi is geweest daar. Nou. Ja, duidelijke meningen en er zijn ook vrouwelijke meningen. Ik zag de jongens zo verdrietig op het veld en ja, dat vond ik dan ook wel jammer. Ja, ja. Is dat een understatement, een jammer? Ja. Ja, uh, en er zijn ook verwarrende meningen. Ik heb het gevoel dat we zijn omgekocht, maar ja, dat is mijn mening. mag je niet zomaar zeggen natuurlijk, maar dat uh, is wat ik vind. Ja, mag je best zeggen, alleen het slaat nergens op. Ajax is niet <laughs> echt omgekocht mogelijk. Ondertussen blijft Ajax knock-out in een hoekje liggen. Ja, dat is wel een... En dan nog nummer 1, dat is, hoe kan het ook anders, hè? de grande finale voor de euro. Zojuist is de Eurotop begonnen met alle hoofdrolspelers aanwezig en ook Rutte. Als je met elkaar afspreekt om 50 km per uur te rijden in een bouwde kom, maar je hebt nooit politie ingevoerd om dat ook te handhaven... dan is het invoeren van die politie geen overdracht van soevereiniteit. Dat is het simpelweg handhaven van algemaakte afspraken. Ja, al dus Markie Mark gisteravond, want de oppositie wilde nog wel even weten... dat Rutte geen extra macht ging overdragen aan Brussel. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Verder heb je ook Frankrijk en Duitsland en die dan weer een verdragswijziging. Engeland wil dat niet meteen aan. Italië wil laten zien dat ze nu een heel serieus land zijn. En Griekenland moet bewijzen goed te kunnen bezuinigen. Inzet het behoud van de euro. Oftewel, het wordt echt fucking spannend. Zometeen meer. En dan is er ook morgen weer een nieuw topic. Tot dan. Dankjewel. Luc. Het zat er al een beetje aan te komen. Hè? Maandag moest hij de uitzending al even onderbreken. En we hoopten allemaal dat het daarbij zou blijven. Helaas, vandaag is het toch echt gebeurd waarvan iedereen dacht dat dat nooit zou gebeuren. Matthijs van Nieuwkerk is ziek. En dus wordt hij vervangen door Menno Bentveld. Henk van Os, Michael Kwakkelstein, Ed Nijpels, Alexander Pechtold, Sonja van Hamel, Robert en Brink, Stacey Rookhuizen, Tafelheer Prem, Radeki Dit is de Wereld draait door... De wereld draait door met Menno Bentveld dus. Nou, deed hij het goed? Dat laat ik je in het midden. Moet je zelf maar bepalen. Wij vragen ons hier af bij BNN Today... wie is eigenlijk de meest briljante talkshow-host-vervanger ooit? G.J. Kooijman is onze televisiekenner. G.J., goedenavond. Goedenavond. Ja, het is natuurlijk een beetje een rare titel, titel talkshow-host-vervanger. Maar wie ja. doet dat nou als allerbeste? Ja, als je kijkt naar de laatste paar jaar... dan kom ik toch echt uit op één naam, uh, Neil Patrick Harris. En dat is de acteur uit How I Met Your Mother. Hè? Klopt inderdaad, How I Met Your Mother heeft daarna ook de Tonys, uh, de Emmys, uh, bijna alle grote awards zelfs gepresenteerd. En uh, ja, hij is eigenlijk ook de beste. Even een fragmentje uit die serie How I Met Your Mother, daar speelt hij Barney en dan, die klinkt zo. Ted, my boy, it's gonna be legend, wait for it, dairy. Legendary. Ja, hij speelt uh, die uber hetero in de serie, um, maar in het echt is hij, is hij heel anders hè. Ja, in het echt is het een hele lieve, schattige uh, jongen die we natuurlijk nog kennen uit de kinderserie Doogie Houser. En nu uh, eerlijk uh, lief getrouwd is met een man samen met uh, twee kids. Ja, dus dat is wel even anders goed acteur dus. Um, maar de, ja. goed, de, de, we hadden het over de talkshow host vervanger. Dat deed hij dus briljant. Wie heeft hij toen vervangen? Ja, hij heeft natuurlijk Reese's Philbin vervangen. Uh, 80-jarige 80 talkshow host die eigenlijk nou bijna niet wilde stoppen... Maar uh, twee jaar geleden toch nog een, een uh, hartoperatie moest ondergaan. En toen een paar weken uit de relatie was... toen hebben ze een aantal bekende mannen uh, gevraagd... om naast Kelly Ripa, zijn co-host, te gaan zitten. Maar ondertussen is Neil Patrick Harris toch wel uitgegroeid tot de favoriet. Ja, hij verving dus die Regis Philbin, een uh, man van 80. En dan zat hij dus naast die uh, Kelly, uh, want die ja. bleef wel gewoon zitten. Um, ja, wat deed hij dan zo goed? Ja, kijk, het, het probleem als je een gigantische ster neerzet, die heeft natuurlijk niets van dat moment als er dan een andere ster langskomt, is het leuk en grappig, maar het is een ochtendprogramma, dus je hebt natuurlijk ook de knutselhoekjes, de beste Halloween outfits voor je kinderen, de beste manier, 20 uh, manieren om een cake te bewaren, snap je? En hij ja, was ja. een van de weinigen die het voor elkaar kreeg om dat op een leuke, sympathieke manier te brengen in plaats van, jongens, ik maak 30 miljoen per film, wat doe ik hier? Want wie waren die andere vervangers dan, die er ook zo waren? Jerry Seinfeld, mm. Justin Timberlake, om een aantal te noemen okay. die... Uh, van hebben ah, ja, niet de minste. Um, nou ja, hij deed dat dus fantastisch. Even een fragmentje van die show. Now, here are Kelly Ripper and Neil Patrick Harris. What's happening? You, you are handsome. Oh You've got like a perfectly you. symmetrical face. I could stare at it all day. Do you think so? I do. Well, that's really and lovely. We do. I have With... a lazy eye. <laughs> Ja, dat is dus um, um, Neil Patrick Harris die het fantastisch deed. Is, is, is hij daar nog, want hij is natuurlijk acteur, is hij daar nog verder mee gegaan? Nou, hij is laatst terugkomen. teruggekomen. We, Weeders heeft een paar weken geleden officieel afscheid genomen. Uh, hij heeft het uh, vier weken geleden weer gedaan. Toen maakte hij nog een gigantische fout door een, een hele foute opmerking te maken over uh, travestieten en transseksuelen. Uh, wat hem niet heel goed viel. Maar hmm. voor de rest uh, denk ik niet dat hij het vast gaat doen. Want hij is natuurlijk nog nu, als je ook in de smurf dit jaar, in alle andere grote films. Hij doet ontzettend veel. En hij woont in L.A. terwijl de show in New York wordt opgenomen. Dus ik belangrijk. denk dat het gewoon een goede ja. gasthost blijft. Is er eigenlijk iets bekend over hoe, wat dat doet met de kijkcijfers? Als, er, als er zo iemand uh, vervangt? Nou, bij New Patrick Harris was het redelijk aangekondigd. Uh, dat hij kwam inderdaad. En ja, als korte show wel iets beter dan normaal. Maar dat, aan de andere kant hangt er ook vanaf Ze hebben elke dag eigenlijk wel één of twee grote Amerikaanse sterren... of het nou zangers, acteurs of muzika uh, muzikanten zijn. Dus het hangt er vanaf of het nou daar al ligt of aan nieuw, dat weet ik niet. En heb je, even tot slot, heb je Menno Bentveld gezien in de Wereldrijd door? Ja. Wat vond je? Ik mis Claudia. Je mis Claudia, goed. Dat is een hele duidelijke. <lacht> <lacht> daar laten we het bij. Gerrit Jan Kooijman, dankjewel. Alsjeblieft. Radio 1, BNN Today. Wat doe je met een moordzaak als er geen lijk is? In Groningen speelt op dit moment zo'n zaak. Dat hoor je zo meteen van onze crime-expert Malini-fase. The Red Hot Chili Peppers met The Adventures of Rain Dance, Maggie. Lipstick, junkie, debunk, the all in One. Someone drugged me They wanted to unplug me No one he is on trial It's just a turnaround and we're Yeah. I know her body was warm, delicious body. Today. Willemijn Veenhoven. Iedere donderdag bespreken we hier in BNN Today opvallende zaken uit de misdaadwereld met onze crime-redacteur Malini Vaza. Malini, goedenavond. Malini, goedenavond. Goedenavond. Hi, hallo. Waar wil Hi. jij het deze week over hebben? Ja, ik wil het deze week hebben over een groot dilemma eigenlijk. Namelijk, wat doe je bij een moordzaak als er geen lijk is? Uh, de reden dat ik het hierover wil hebben... is dat er op dit moment een soortgelijke zaak speelt. Namelijk in uh, Groningen, in Siddeburen In uh, januari 2010 verdween daar namelijk de 36-jarige Ilam. Uh, hmm. Ze verdween spoorloos. Ze was het huis uitgegaan, weggelopen. Uh, maar ja, dat... Het was een beetje vreemd, want ze liet daarbij haar 16, jaar, 16 maanden jonge zoontje achter... die ze heel erg verknocht was. Mm -hmm. En bovendien was het echt ijskoud buiten. Uh, ze nam ook geen spullen mee, dus nou, ja, je denkt, is zeker vreemd. En, en ook als je weet dat haar relatie al niet zo heel goed liep. Um, dat kan allemaal toeval zijn natuurlijk, maar dit is echt zo'n zaak... waarbij als je ernaar kijkt, dat je... Eigenlijk weet dat haar man Cassima haar heeft vermoord. Uh, maar er is dus geen lijk. Ilham is nooit gevonden. En officieel is ze dus nog steeds vermist. Ja. Dus zij is weggelopen en de dag daarna is ze vermoord teruggevonden. Nee, ze is dus niet uh, sorry, teruggevonden. Sorry, nee, ze is dus niet teruggevonden. Maar dus de dag daarna uh, nou ja, was ze verdwenen. Dat is, dat, dat is precies, hele precies. Dus, ja. Er is geen spoor meer van haar vernomen. Nee. En ja, ja, je hebt wel vaak van die verdwijningszaken waarbij de echtgenote op zacht gezegd de schijn tegen heeft. Maar ja, hier zijn toch ook nog wel een aantal echte aanwijzingen. Ja, een bijzondere zaak. Iemand die daar vanaf het eerste moment al in zit is crime-redacteur van Dagblad van het Noorden. Mick van Weli. Mick, goedenavond. Goedenavond. Ja, Melini zegt net, hè, het lijkt er eigenlijk echt op dat die Kassem zijn vrouw echt wel iets heeft aangedaan, heeft vermoord. Wat zijn nou de concrete aanwijzingen dan? Nou, het belangrijkste is dat hij er in allerlei verdachte situaties. Hij, op, op 10 januari, het laatste levensteken van, van Johan Wendtje was op 10 januari. En pas een paar dagen later heeft hij aangifte gedaan van, van vermissing. Mm -hmm. En uh, toen is de recherche gaan uh, gaan zoeken. En uh, als je kijkt naar technische bewijs of in elk geval technische zaken, dan het is bloed gevonden op het rand van het bed. En wat opvallend is, is dat uh, Kazem uh, die heeft in de dagen rond haar verdwijning heeft hij haar het matras uh, het, uh, van het echtpaar ingeruild of in elk geval wegge ergens heen gebracht en ingeruild voor een nieuw matras. Mm -hmm. En toen zijn hem later daarmee hebben geconfronteerd... toen wist hij niet meer precies waar het uh, was gedumpt... en uh, daar had hij geen goede verklaring voor. Dat is een, uh, een verdachte zaak. En wat helemaal uh, raar is, is dat een observatieteam... die hem in de gaten heeft gehouden... die zag dat hij uh, uh, ook rond die tijd in een andere plaats... in Attingerdam, langs een prullenbak liep... en daar ineens iets uit zijn zak haalde om zich heen kijkt en iets dumpte in een vuilnisbak. En dat bleek een uitgeknipt stuk laken te zijn waarop bloedsporen werden gevonden. En die bloedsporen die zijn van uh, Ilhan Benjel. Kijk, hm. je kunt natuurlijk best eens een keer een, een bloedneus hebben in bed... of wat dan ook. Hè. Zo kan je dat verklaren. Maar je kan toch niet zo stiekem ergens dumpen en uitknippen. Nee, nee. Dus dat, dus is, dat e is... Ja, dat zijn rare dat... dingen. En dan was er ook nog iets op zijn computer gevonden, toch? Ja, ze hebben, ze hebben dus... Nou, ze hebben gezocht op zijn computer. Dat hebben ze onder meer dus gevonden dat hij op zoek was naar een tweedehands matras en naar dumpplekken voor matrassen. Ja. En verder wat ook opvallend was, is dat hij in de dagen voor haar verdwijning opvallend veel keek naar de serie Dexter. En Dexter is een serie van de man die uh, een soort leven leidt. en expert is in het doen verdwijnen van lichamen. Ja, seriemorder, is het. Ja, ja. en kijk, dit is allemaal net niet... He, dat is niet geen keihard bewijs, maar het is wel opvallend. En als je kijkt naar de persoon Ilhan Benchel, het is een vrouw van, van, van meer dan 100 kilo. En, en nou ja, het, is, het is toch wel, wel apart. Als ja. je dat uh, he, inderdaad voor haar uh, verdwijning verantwoordelijk is. Dus ja, je niet zomaar door de gehaktmolen, zeg maar. Nee, ja, het is wel wat uh, kort door het vocht, zeg maar. Maar het is inderdaad wel... Wat zou er gebeurd kunnen zijn met haar lijk? Nou ja, kijk, ik, ik denk, uh, er ligt zoveel uh, tegen hem. Ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat ze zomaar verdwenen is. Het was inderdaad een ijskoude winterdag. En wie gaat s'avonds om half tien zomaar weg uh, zonder iets te zeggen tegen een kind. En dus uh, ja, alles wijst er eigenlijk wel op. Laat ik zo zeggen, er ligt wel heel veel uh, tegen deze man. Ja. Maar goed, inderdaad, zoals Malini zei, het, uh, het lichaam uh, is zoek. En uh, er is geen woordwapen en. Ja, het is allemaal, als je zegt, circumstantial evidence. En het is net niet genoeg. En vandaar dat het OM het ook niet heeft aan laten komen op een zitting. En uh, de, de advocaat van de verdachte heeft ook gezegd: goh, uh, Ik wil graag uh, staking van verdere vervolging. Want uh, ja, het komt maar niet tot de rechtszaken. Mijn verdachte is nog steeds verdachte. Ja, maar en goed. Heeft... Het, het verhaal zou natuurlijk in dit geval. Want ik neem aan dat ze de hele buurt, een hele omgeving hebben uitgekampt. Maar dat hij ja. misschien, als, als het zo is, dat hij haar lijk gedumpt heeft ergens uh, over de grens. Of nou ja. Nou ja, dat, dat wow. zou een mogelijkheid zijn. Ze hebben Naar nou, de matras hebben ze op twintig plekken in de hele provincie gezocht. En uh, nergens iets kunnen vinden. Ja, mogelijk heeft hij, is iedereen geslaagd om het, uh, om het lichaam uh, ergens uh, weg te werken. Ja. En, en, en is dat heel goed uh, gelukt. Maar goed, nogmaals. En hij is ook verdachte van moord en niet van vermissing. Dus dat is, uh, dat is erg belangrijk. Dus justitie ziet er wel van overtuigd dat hij verantwoordelijk is uh, voor het ombrengen van haar. Ja. Even naar Marlini. Um, is dat eigenlijk wel eens vaker voortgekomen? Dat je een moordzaak hebt, maar geen lijk? Ja, het komt af en toe voor. en Niet heel vaak natuurlijk. En het maakt vooral de zaak altijd heel erg ingewikkeld. Want ja, als je geen lichaam hebt, dan kun je ook de doodzaak niet uh, vaststellen. En dan heb je eigenlijk veel meer bewijs nodig om hem hout, uh, de zaak rond te krijgen. Um, zo zei de vader van Joran van de Sloot ooit nog, geen lijk, geen zaak. Daar heeft hij eigenlijk wel een beetje gelijk in. Um, in februari was er, was er toevallig nog een zaak die uh, hierop hier lijkt. Of in ieder geval, hè, er was een, een, een fotograaf, een hobbyfotograaf in Arnhem die, uh, die, die zoek was. Uh, en er dat was een verdachte. En, en alle, er we, wezen zoveel tekenen in zijn richting. Uh, hij had bijvoorbeeld de auto van die man schoongemaakt en in zijn garage gezet. Nou, in die auto waren weer bloedsporen gevonden. Hij heeft geprobeerd die auto op zijn naam te zetten. In een kastje dat hij aan iemand had gegeven vonden ze een vuurwapen... waarin een paar kogels misten. Uh, maar ook bijvoorbeeld spullen van die man die vermist was. Mm -hmm. uh, en hij had op internet gezocht op de termen nekschot, hoofd en verrottingsproces. <lacht> nou ja, hè, al die dingen bij elkaar... Je, hij ja, heeft er ja. toch wat mee te maken. Ja. Maar ja, de rechter kan, zegt, ja, we kunnen niet uitsluiten dat hij gewoon heeft geprobeerd om alle bezittingen van hem zichzelf toe te eigenen. En ja, misschien is hij wel getuige geweest van de moord, maar ja, of hij het zelf heeft gedaan en wat dan precies, ja, dat weet ze niet. Dus en wat niet. is er gebeurd met deze verdachte? Is die, die is vrijgesproken. Die is vrijgesproken. Ja. Is zijn, ja. er, zijn er wel eens mensen veroordeeld voor moord zonder dat er een lijk was? Ja, er zijn wel eens mensen veroordeeld. Uh, bijvoorbeeld in de uh, snelkookpanmoordzaak. Uh, nou ja, dat is een hele bekende uh, zaak. Een man heeft dat samen met twee vrouwen gedaan. En een van die vrouwen was op een gegeven moment ook weg. Um, en zij was ook... Nou ja, hij had tegen allerlei mensen gezegd... dat, uh, dat hij zij, uh, zijn ex-echtgenoot... want het was het had gewurgd. Uh, en ja, op die grond van die verklaring... heeft de rechtbank hem eerst... Uh, heeft die, heeft die, hebben zijn veroordeeld. Ook een beetje omdat het uh, bleek... dat zij haar mond open wilde doen over die andere moordzaak. Uh, maar uiteindelijk is het, is het toch weer teruggedraaid. Dus nou, je, je blijkt, het kan wel, maar het is toch heel erg precair. En mensen gaan nu hoger beroep. En ja, dan blijkt de zaak toch niet sterk genoeg te zijn. Ja, ja. De, Mick, de, de advocaat van die, uh, even terug naar die eerste zaak van Kassem... Ja. Uh, ja, die zegt dat justitie uh, zou hem niet meer als verdachte zou moeten behandelen. Er is nog steeds geen zaak. Um, hoe gaat het nu verder? Want het... Nou, justitie zegt, uh, we hebben nog wat sporen uitstaan bij het Nederlands Forensisch Instituut. En die willen, ze, die willen ze nog goed laten onderzoeken en de uitslagen moeten nog binnenkomen. En het kan maar net zijn dat op de uitslag van die sporen, dat het extra bewijs is tegen, tegen Kazem. En dat ze dan denken van goed, we durven het wel aan om en om hem naar de zitting te brengen. En wat, kijk, het is zo dat als het OM er uh, zaken van maakt en wordt vrijgesproken, dan is het veel moeilijker om hem weer opnieuw naar de rechtbank te krijgen. Dan moet er sprake van, zijn van een, van een novum. Mm. En, uh, dus goed, ja, het OM wacht rustig af, maar het kan natuurlijk niet eeuwig duren. Ik bedoel, ze moeten wel op redelijke termijn uh, komen met, uh, met uh, een, een, een zitting. En, uh, anders dan is het uh, afgelopen, dan is die verdachte af. En dan uh, moet heel wat gebeuren, uh, mocht hij, uh, dat hij opnieuw als verdachte aan kan worden gemerkt. Ja, en als het NIVM niet met iets nieuws komt, denk je dan dat er nog genoeg is hè, om er toch nog een zaak van te maken? Persoonlijk uh, had ik het uh, uh, wel gedaan. Ik denk dat kijkt uh, ja. naar alle zaken, ook bijvoorbeeld dat hij heeft een tekening waarin hij een, een, een lichaam heeft getekend met allemaal in de delen. Hij heeft Hij dat uh, uh, onderverdeeld, uh, onder dat is ook weer raar. Hij heeft twee pakken vuilniszakken gekocht op de dagen rond haar verdwijning waarvan hij uh, de meeste heeft gebruikt. Ja, er zijn wel heel veel dingen tegen hem. En ik denk als er dan een ja. beetje meer technisch bewijs tegenkomt, dan moet je het gewoon doen, denk ik. Ik denk dat elke luisteraar nu denkt, een idioot dat die man nog niet, uh, dat er nog geen zaak tegen hem loopt. Maar ja, maar dat is, het is tricky. Zoals Melini zei, het is echt lastig. Zonder wijk, ja. zonder wapen is het, uh, is het uh, moeilijk. Goed, dank Mick van Wely voor je uitleg. Hey, Melini, tot volgende week. Tot volgende week. Zometeen ga ik met onze internetkenners Danny Mekic en Krijn Schuurman praten over wie er eigenlijk de baas is op internet en wat er allemaal wel en niet mag op internet. En dat doen we naar aanleiding van, uh, uh, van de conferentie die nu bezig is in Den Haag, waar ook Hillary Clinton gesproken heeft. heeft uh, Krijn, zometeen dat, maar eerst um, iets heel anders. Dat mogelijke gokschandaal bij Dynamo Zagreb uh, Olympique Lyon, dat uh, heb jij uh... Komt allemaal door jou, ik rij. Komt eigenlijk allemaal door jou. Precies, precies. Ja, ik, ik, ik ben een enorme fan, dus ik heb gisteren uh, gekeken, geëmotioneerd gekeken, en uh, ik zag om geen tot beeld voorbij komen. Dus ik heb er meteen een foto van gemaakt. Het beeld en van de Zageren-speler van de, knipoog -Kroaat. de knipoog Kroaat. We hebben een nieuw woord. Maar je ja. ziet die verdediger een duim opsteken en knipoog naar de aanvaller die net zoveel stuk langs de oren heeft geschoten. Dat jij was op jij zag dat waarde. gebeuren live. En toen heb je daar. Nou ja, ja, ze zeiden het overigens wel bij de NOS, hoor. Van, heb je dat gezien? En ik heb zo'n recorder. Dus ik kan eventjes op pauze drukken of terugspoelen. Dus klak even met mijn telefoon en op Twitter, zoals dat gaat. En vanochtend keek ik even op de Telegraaf. En, uh, nou ja, en VI en AD en weet ik het wat. En het lijkt, ik kan niet helemaal bewijzen... want er zijn natuurlijk meer mensen die dat gemaakt kunnen hebben. Hij is ook iets bijgeknipt, maar het lijkt links onderin... moeten luisteren, maar ik zie een zwart randje. En dat is de rand van mijn tv, want ik heb een beetje schuin genomen. Even snel gedaan. Dus ik denk echt <lacht> dat het mijn foto is. Dus... Als het Alle. ooit nog goed komt, dan heb ik eraan bijgedragen. Heel Amsterdam, heel Nederland is jou dankbaar. Krijn, dank je. Ja. Tot zometeen. Exit Holland. In Exit Holland, iedere dag mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Ethiopië, waar net als in zoveel andere Afrikaanse landen... homoseksualiteit echt niet kan. Maar deze week wordt er daar voor het eerst over homorechten gesproken. Luc van Kemenade, goedenavond. Um, homo's zijn dus talk of the town bij jou. Ja, dat is wel de town. nou ja Het was even schrikken hier. Uh, er is een heel groot uh, AIDS-evenement uh, bezig. Waar George Bush ook was afgelopen zondag. Maar er zijn dus ook uh, uh, homorechtenactivisten van uh, over het hele continent. Um, ja, dat is toch wel een beetje een soort uh, ongemakkelijke waarheid voor Ethiopiërs. Ze zijn niet heel erg gewend om daarover te praten. Mm -hmm. um, nou ja, en als ze erover praten, en dat is wat, wat ik dus deze mee, uh, week meemaakte, dan... Uh, nou ja, dan zijn ze bijna unaniem tegen, tegen homoseksualiteit, in welke vorm dan ook. Ja. Maar ja, ik denk, neem aan dat er niet voor niets een uh, conferentie is in Addis Ababa, de hoofdstad. Is er daar eigenlijk een gay scene? Uh, er is wel een gay scene, en die is heel erg onzichtbaar. Uh, nou ja, ik, ik, kom, ik kom wel eens uh, uh, uh, overduidelijk homoseksuele jongens tegen in, uh, in, in, in een aantal barren. Um, dus ja, er is wel een soort van, van kleine gay scene. En ik merk ook wel dat mensen wel weten welke... Um, nou ja, welke plekken waar, waar ze dan heen gaan? Um, maar ja, daar moet je dan maar wegblijven. Want dat is niet, uh, niet pluizend daar, daarheen te gaan. Eh, Luc, nog even, Je zei net van ja, ik kom wel eens in zo'n bar. Um, dan, dan spreek je natuurlijk ook met mensen. Kan je daar gewoon over praten, over dat ze homo zijn? Nee, nee, dat ont ontkennen ze, dat ontkennen ze dan uh, altijd. Zeker als je als je ze niet goed kent. Um, maar ja, dan, dan zien ze tegelijkertijd wel met, el met elkaar dansen op een manier... Nou ja, die heel die duidelijk... Uh, nou ja, zo, zoals een heteroseksueel met een meisje zou dansen. Mm -hmm. um, maar als je, als, als je ze dan vraagt van, ja, ben, jij, ben jij homo of, of hoe doe je dat dan? En, en dan wordt het toch ontkend. Volgens mij moet je daar mensen wel wat beter voor kennen en willen ze daarvoor uit, uh, uit durven komen. En wat je zei, uh, je hebt ook al gelijk, het is uh, niet voor niks dat die conferentie in, in Ethiopië is... Maar dat is, wel, uh, dat is vooral een kwestie, omdat uh, Ethiopië wil heel graag zo'n grote internationaal uh, evenement organiseren. En dan zijn ze best bereid om zoiets even te vergeten. Maar dan merk je wel dat het heel erg uh, botst met, met waarden en normen hier. Uh, religieuze leiders die zich tegen uitspreken en die vervolgens de mond worden gesnoerd door de overheid. Door de overheid. Um, en de reactie van veel van mijn vrienden, dat vond ik wel uh, verrassend. En dan, mm -hmm. nou ja, als, als onze overheid dat toestaat, dan zullen ze zelf wel homo zijn. Oké, okay. dus uh, jouw vrienden hebben het ook niet zo homo's, begrijp ik? Nou ja, die vinden het abnormaal. Dat verbaasde me wel heel erg. Ik dacht wel dat ik hele progressieve Ethiopische vrienden had dat betreft. Mm -hmm. um, en die hebben het altijd over, over een gebrek aan vrijheid hier. Ze kunnen niet, niet spreken over nou ja, ze kunnen niet uh, voor hun ideeën uitkomen of voor een politieke kleur. Uh, maar, maar dit past er dan niet, niet echt bij. Uh, ik heb ook een vriend, uh, dat is een uh, uh, ja die is homo. En die, die is vanuit Amerika terug van huis naar Ethiopië. En die zei Wa, ja, dat, dat was echt een van de grootste schokken die ik had hier, toen ik hier, hier terugkwam. Niet armoede, niet, niet, niet de ontwikkeling die er ook is, maar juist ja, het, het totale gebrek aan ontwikkeling op dat vlak. En die zegt ook van ja, ik hou het gewoon verborgen. Voor iedereen, voor mijn familie, voor mijn vrienden. Uh, alleen mijn alle, allerbeste vrienden die, uh, die, die weten daarvan af. En Luc, en tot slot, de, de, nu dan die eetconferentie, gaat dat iets veranderen, denk je? Nee, dat gaat, dat gaat helemaal niks veranderen. Um, wat ik al zei. Iedereen is er eigenlijk unaniem tegen. Er was ook een onderzoek geloof ik een aantal jaar geleden, 97%. Het heeft vooral heel erg te maken ook, nou, Ethiopiërs zijn heel erg gelovig. Um, en um, die vinden dat echt niet, niet, dat het niet thuis wordt in, uh, in hun samenleving. We vinden ook dat ze het moeten veranderen. En dat, ja, dat wat je in, in, in al dat soort landen ziet waar ze, uh, ja, waar ze tegen homoseksualiteit zijn. Dat zie je niet anders en ik, ik zie dat niet heel, slecht, niet heel snel uh, veranderen. Luc van Keijermanade van, uh, vanuit Addis Ababa, Ethiopië. Dankjewel. Graag ja, gedaan. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Kees Groot. Op de campus van de Amerikaanse Virginia Tech Universiteit zijn twee mensen doodgeschoten. onder wie een politieagent. De schutter zou nog voortvluchtig zijn. Op de campus is groot alarm geslagen. In 2007 schoot een student op de Virginia Tech Campus in Blacksburg... 32 mensen dood, waarna hij zelfmoord pleegde. In Schotland is het openbare leven grotendeels lamgelegd gelegd door een zware storm. De Schotten wordt geadviseerd binnen te blijven. Tal van bruggen en wegen zijn voor het verkeer afgesloten. Er zijn in Schotland windstoten gemeten van 260 kilometer per uur. Het slechte weer is al onze kant opgekomen... want ook in Nederland is het vanavond en vannacht stormachtig, vooral langs de kust. Op de Iraanse televisie zijn beelden getoond van een onbemand Amerikaans spionagevliegtuig, waarvan Teheran zegt dat het is overgenomen door een speciale cyber-eenheid van het leger. De Verenigde Staten hebben inmiddels toegegeven dat ze een zogeheten drone kwijt zijn. Het Pentagon is bezorgd dat Iran met het spionagetoestel belangrijke technologische kennis in handen krijgt. En de Dode Zee-rollen komen in 2013 naar Nederland. Enkele delen zullen te zien zijn op een grote tentoonstelling van het Drents Museum. Er is drie jaar met Israël onderhandeld om de teksten naar Nederland te krijgen. De rollen zijn zo'n 2000 jaar oud en ze bevatten fragmenten van de Hebreeuwse Bijbel en worden gezien als een van de grootste archeologische vondsten van de 20 e eeuw. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Ja, de grote EU-top die alle andere toppen overbodig moet maken. De top waarop de euro gered moet worden, die is vanavond begonnen. Met een informeel dinetje werd de vergadering afgetrapt. Maar of het een beetje gezellig is, eh, nou ja, er staat nogal veel op het spel, dat weet iedereen. En om het nog leuker te maken, al vooraf dreigde de Britse regering met een veto tegen de plannen van Merkel en Sarkozy. Tijdens AD, verslaggever voor de Wereldomroep, die is in Brussel. Tijn, goedenavond. Goedenavond. Beetje vertraging op de lijn. Ja, ik sta dan weten hier we op het, dat. Ja, jij staat op het plein daar. Je hebt alle diplomaten en alle EU-leiders voorbij zien komen, hè? Ja, precies. Ik hoop dat jullie mij goed horen. Ik sta nu hier op het Schumannplein voor het Europese Raadsgebouw... te midden van een stuk of twintig reportagewagens. Televisiecrews uit heel Europa zijn hier naartoe gekomen. Hiernaast me staat een technicus lekker uit zijn eigen espresso-apparaatje meegenomen koffie te maken. Die houdt er al rekening mee dat dit nog wel dagen kan gaan duren. Dat zou inderdaad nog wel eens kunnen gebeuren. Boven in het gebouw daar branden de lichten volop in de zaal... waar dus de 27 regeringsleiders praten... Informeel, zoals je inderdaad al zei. Nou, daar beneden, in de benedenverdiepingen en in de kelders. Daar zitten wij, journalisten, honderden uit heel Europa. Het is nu even wachten. Je merkt wel aan alles dat er uh, ja, ontzettende nervositeit is. Spanning. Uh, de verwachtingen zijn, zoals je in de aankondiging al zei, zijn groot. We merken het vooral uh, bij de aankomst van premier Rutte. Uh, anders, joviaal, alle tijd tijdnemend voor antwoorden. Maar nu was hij uh, wat nukkig. Hij gaf een statement. En toen we daarna nog wat vragen stelden, zei hij... Ik heb er geen zin in jongens, ik ga naar binnen. Dus grote nervositeit. Ja, ja. ja en we hebben het over een informeel dineetje, maar zo informeel is het niet, neem ik aan. Nee, dat is alles behalve informeel. Dat staat er om inderdaad de verwachtingen nog niet al te hoog te laten oplopen. Om uh, even een beetje te temperen, de verwachtingen, zo wil ik het eigenlijk zeggen. Ja. Maar uh, nee, ze gaan nu absoluut uh, proberen de neus op dezelfde kant, uh, dezelfde kant op te krijgen. Het gaat eigenlijk om twee twee grote dingen, twee grote zaken. Het gaat om discipline en het gaat om heel veel geld. Nou eerst die discipline: het gaat erom dat er dus echt. ...boetes komen in de toekomst. Boetes voor landen die maar schulden op schulden blijven stapelen. He, wat we dus de laatste jaren gezien hebben. Dat is uitgekomen. Griekenland bijvoorbeeld. Italië ook. Nou, Daar moeten boetes voor komen. Sancties. En het andere verhaal is... ja, ...de landen die nu al in enorme problemen zijn... ...die moeten gestut worden. Nou, Dat is het verhaal van dat noodfonds. He, met honderden miljarden erin. Dat is eigenlijk niet genoeg. De markten zijn er eigenlijk nooit van onder de indruk geraakt. Moet dat meer worden? Nou, en In allebei de discussies heeft vooral Angela... Merkel, de Duitse bondskanselier, heeft een enorme hoofdrol. Samen met Sarkozy, maar het is toch vooral Merkel. Kijk, uh, zij wil die uh, strenge boetes, dat wil eigenlijk iedereen wel... Uh, maar zij heeft er geen zin meer in dat Duitsland maar de hele tijd alles moet betalen. Dus alles draait toch wel weer om Merkel. Ja, ja, nou ja en niet iedereen is het daar natuurlijk mee eens hè, met die, die strenge begrotingsregels. Uh, Engeland is daar dan weer niet zo voor... Nou, kijk, in de eurozone, hè, de 17 eurolanden, 17 van de 27 EU-lidstaten... daar is iedereen het eigenlijk wel eens dat er strengere boetes moeten komen. Maar hoe moet dat gebeuren? Nou, daarover discussiëren ze. Maar je hebt helemaal gelijk, eh, daarnaast zijn er nog landen die die euro helemaal niet hebben. Nou, en dan heb je het natuurlijk vooral over Engeland. Een groot eh, niet euroland Nou, die heeft geen zin erin dat zometeen in Brussel... Eh, allerlei strenge boetes worden, worden uitgereikt, eh, dat er hele strenge regels komen... Dat... Brussel steeds meer de baas wordt. Engeland uh, wil niet dat de 17-eurolanden steeds meer een eigen bazige koers gaan varen. En Engeland heeft natuurlijk de London City, het grote globale financiële centrum. Ja, en dat is, uh, ja, die concurrentiepositie willen ze niet kwijtraken... doordat ineens Brussel daar uh, iedereen de les gaat lezen. En dan is er nog, en dat is heel belangrijk... en dat gaat de komende dagen echt een grote rol spelen welke verdragswijzigingen, welke Europese verdragswijzigingen zijn nodig... om al deze nieuwe, uh, nieuwe straffen en boetes en regels in te gaan voeren. Ja. Moet dat een enorme Europese verdragswijziging worden... of kan dat een beetje klein, een beetje light? Nou, we gaan het zien. Morgen dan is de dag. En uh, uh, jij gaat even lekker een kopje koffie bietsen bij je buurman, denk ik. Ga ik doen, zeker. Thijs, Sadee, succes daar. Tot morgen waarschijnlijk. De bedenker van Super Mario die stopt als topman bij het gamebedrijf Nintendo. Er zijn uh, inmiddels ruim 200 games gemaakt met Mario in de hoofdrol. En Elke keer ging het weer om dat Mario de prinses moest redden... uit handen van de paddenkoning. Nou, en omdat die games met Mario zo'n succes waren... Uh, zijn er bijna net zoveel varianten verschenen zonder Mario. Oftewel games die regelrecht gejat zijn. Onze game-expert Peter Spits van uh, 101 Games die neemt ze met je door. De game die mij het eerste te binnen schiet als ik moet denken aan Mario Ripoffs... is uh, Wacky Wheels, een spel dat is uitgegeven voor de PC... Uh, een hele tijd geleden alweer. Het is ontwikkeld door Apogee. Um, maar in eerste instantie was er een kleinere partij bezig... met de ontwikkeling van dat spelletje. Het uh, moest dus een game worden voor de PC. En uh, ja, ze zochten financiën eigenlijk voor die game. Dus ze zijn gaan praten met een aantal partijen. Uh, een van die partijen was CopySoft. Um, oh, ja. En het stomme eigenlijk van de ontwikkelaars van dit spelletje... is dat ze niet alleen een demo hebben gestuurd... maar ook de broncode van het spel... Um, en Copysoft dacht waarschijnlijk, oh, dat is handig. En we krijgen een halve game aangeleverd en kunnen daar gewoon zelf verder aan gaan scripten. Dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben um, geen geld gegeven. Copysoft ging uiteindelijk zelfs uh, dreigen met een rechtszaak... maar tot een rechtszaak is het uiteindelijk nooit gekomen. De games Wacky Wheels en Mario Kart lijken heel veel op elkaar. Um, eigenlijk is de gameplay helemaal hetzelfde. Alleen wat ze dan bij Wacky Wheels gedaan hebben... is dat ze er net iets andere karakters voor gekozen hebben. Bij Mario heb je natuurlijk Mario en Luigi en Donkey Kong. Uh, bij Wacky Wheels zijn dat een aantal dieren uit de dierentuin... zoals een haai, een panda... Uh, en een giraffe. Eigenlijk kun je over de Great Gianna Sisters... hetzelfde zeggen als over Wacky Wheels. Het is gewoon een precieze kopie van de gameplay van Super Mario. Alleen waren de poppetjes wat anders. De levels zagen er iets anders uit. Maar uh, het principe... Um, zeg maar de gameplay, het side-scrolling platformprincipe noemen ze dat wel eens. Dat mannetje wat blijft springen in het midden van het beeld. En de level die van, uh, van links naar rechts beweegt, ja, dat lijkt gewoon heel erg veel op elkaar. De muziekjes zijn niet helemaal gekopieerd, maar uh, ja, de, de, de overeenkomsten zijn heel duidelijk te zien. Zeker als je ze naast elkaar legt. <middels> En hoe die gameplay dan op elkaar lijkt, ja, dat zit hem in eigenlijk alle details die je in zo'n game ziet. Um, het is bijvoorbeeld zo dat je bij Great Assistors geen muntjes spaart, maar soort diamantjes. En die komen dan ook weer uit die blokjes als je er tegen aanspringt van de onderkant. Um, ook kun je een ja, soort upgrades pakken waarmee je wat groter wordt, waarmee je kan schieten. Bij Mario zijn dat in eerste instantie paddenstoelen. En bij Great Assistor is dat een soort van rondrollend, oplichtend uh, dingetje. Ja, ik weet niet precies wat het moet voorstellen. Die games die lijken zoveel op elkaar dat... Great Janus is dus gewoon duidelijk een ripplevis van Super Mario. Uiteindelijk is het met de Great Jane en Sisters niet zo heel erg goed afgelopen. Uh, ja, ze tarten het lot een beetje. Uh, ze hadden zoiets van... Uh, ja, Nintendo, kom erop, we kunnen jullie hebben. Op een gegeven moment zijn ze die game gaan releasen op de markt. En hebben ze zelfs op de koffer hebben ze gezet uh, The Brothers Are History. Natuurlijk een hele duidelijke verwijzing naar Super Mario Brothers. Nintendo had toen al een heel groot en goed leger aan advocaten... die ze er waarschijnlijk opgezet hebben. En die hebben ervoor gezorgd dat uh, de game niet langer in de winkel verkocht mocht worden. Maar ja... De tijd van een Commodore 64 werd er ook nog steeds heel veel gekopieerd. Dus die game is uiteindelijk bij heel veel mensen terechtgekomen. En die hoefde geen Nintendo meer te spelen om toch een soortgelijke game als Super Mario te kunnen spelen op een Commodore 64.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 Hoor je met For the First Time. Op dit moment is er in Den Haag een conferentie over internet. Eerder op de avond spraken Hillary Clinton daar en Erik Smit, de topman van Google. En de grote vraag op de conferentie is hoe moet het met de vrijheid op het internet? Onze eigen internetdeskundige Kruin Schuurman en Danny Mekic, die zijn hier. Heren, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. En Danny, ja, uh, jij was erbij en uh, je bent net als een gek hier naartoe gereden met die hele mooie ja, dat auto. dat mee. Met die hele dat mooie is... auto van je waar we het nooit over mogen hebben. Maar goed, um, hoe was Hillary? Ja, fantastisch. Het was heel indrukwekkend om te zien. Hè. Er zit een heel, uh, niet alleen Hillary Clinton, maar ook uh, Erik Schmidt... Uh, de baas van Google was aanwezig. Waarom eigenlijk het... Hillary? Wat heeft hij met de vrijheid van internet, op internet te maken? Nou, kijk, als je kijkt naar Amerika... ze vinden natuurlijk dat ze het in hun eigen land heel goed uh, doen. En uh, Hillary Clinton is uh, uh, Secretary of State. Zij gaat over het buitenlandbeleid. Ja. En uh, Amerika vindt vooral dat in het buitenland het verkeerd geregeld is... op sommige plaatsen. En uh, dat uh, vooral andere landen het anders zouden moeten doen. Dus vandaar dat zij het onderwerp heel erg uh, naar zich toe heeft getrokken. Ja, want... Even voor de helderheid, um, uh, uh, het gaat daar vooral over... Um het internet, zoals dat beperkt wordt in landen... als bijvoorbeeld Egypte, bijvoorbeeld Syrië... dat is een beetje de reden geweest voor die conferentie. Dat zou anders moeten. Mensen worden daar beperkt in hun internetvrijheid. Beperkt blogs worden. wordt, ja. Maar bijvoorbeeld was ook een mevrouw uit China aanwezig... en uh, zij is webmaster van een website. Daar hebben andere mensen berichten op geplaatst. En nu hangt haar, uh, omdat die berichten verboden zijn uh, geworden... een uh, gevangenisstraf van 20 jaar boven het hoofd. Dus het gaat ook om uh, de vrijheid ook buiten het internet... Om, om op internet te doen wat je wilt. Ja. Um, Ori Roosenthal, minister van Buitenlandse Zaken, die organiseert het. En die zei: um, ja, het, is een, uh, het doel van de conferentie is. Een, uh, ik zal het even voorlezen. Een coalitie van landen te smeden die zich samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties. sterk maakt voor een open, vrij en voor iedereen toegankelijk internet. Nou. Dan denk ik hier wat een nobel streven. Daar zijn we het vast ontzettend mee eens. Klopt. Als je het zo formuleert. Daar kan je er uh, natuurlijk niet op tegen zijn. Dat is hartstikke goed. Ja. Maar natuurlijk is meteen de vraag. Welke acties ga je daar dan aan verbinden. Om die doelstelling na te streven. Het voorbeeld wat net ook genoemd wordt. Dat iemand uh, gestraft wordt omdat hij iets doet op internet. Dat kan alleen maar omdat blijkbaar iemand dat heeft kunnen uh, waarnemen. Uh, en dat is natuurlijk ook een beetje discussie of zo'n uh, pact van uh, landen en bedrijven ervoor uh, kan zorgen... dat misschien bepaalde software niet meer verkocht wordt aan, aan dat soort landen... omdat die dan verkeerd ingezet zou worden. Eigenlijk Bijvoorbeeld net als met... Syrië bedoel je, dat is een mooi voorbeeld toch. Dat ja. er, de gebruikers zetten ze software in die, nou ja, daar komen allerlei... Woorden bovendrijven als je die gebruikt. Dan Bijvoorbeeld, of zit de van de overheid met een nek. Ja, of van waar waarvan gezegd wordt dat het verboden is om een e-mail te sturen naar Amerika. Ja, kunnen we ons niet voorstellen. En we kunnen dat ook gewoon doen, omdat je niet het idee hebt dat iemand dat in de gaten houdt. En er is natuurlijk software die dat kan. Of natuurlijk, misschien is het niet natuurlijk, maar dat is in ieder geval wel zo. Um, maar goed, dat die software bestaat, is toch nog niet zo'n probleem. Maar als je hem op die manier inzet, is het natuurlijk wel een probleem. En daar zou je wellicht iets aan kunnen doen. Dat zou een concrete actie kunnen zijn van zo'n uh, nou ja, zo goed voornemen. Ja. Nou, wil ik het um, hier met jullie aan tafel hebben, niet alleen maar. Uh, uh, ik wil het eigenlijk hebben over internetvrijheid in de breedste zin van het woord en de controle op internet. Um, bijvoorbeeld het downloadsverbod van staatssecretaris Steven. Um, en dan wil ik het niet zozeer hebben over het verbod zelf, als wel over de handhaving daarvan, want dat grijpt eigenlijk nog veel meer in in onze vrijheid op internet. Nou ja, En tegelijkertijd ook niet. Kijk, als ik uh, kwade bedoelingen zou hebben... en uh, inderdaad heel veel geld zou willen verdienen met downloaden en uploaden... dan is het eerste wat ik zou doen is een investering van 100 euro per jaar. Een VPN-tunnel, zoals dat heet. Dan zou ik via een geheime dat? verbinding zou ik het internet induiken... zodat ik voor uh, de filters die uh, meneer Teven dan wil introduceren... niet meer zichtbaar ben. En die filters die zijn dan alleen nog maar effectief voor mijn zusje... voor mijn moeder, voor ons hier aan tafel. Danny, je gaat nu veel te hard, ja. want precies, je moet even uitleggen uh, uh, wat... De grap is namelijk, leuk zo'n downloadverbod, dat wil teven... maar hoe gaat hij dat handhaven? Ja. nou De meest voor de hand liggende manier is om uh, linksom of rechtsom... ervoor te zorgen dat er een filtermechanisme komt. Waardoor, zoals Krijn het inderdaad zei, het zichtbaar wordt wat wij op internet doen. Nu is het zo, je gaat direct het internet op, daar zorgt je provider voor. Die provider mag niet meekijken met wat je doet, maar dat zou wel eens anders kunnen worden. En als je dan een film download waar je niet voor betaald hebt... dan gaat er een seintje naar Stichting Brein. Dat is de handhavende tak van de uh, muziek- en filmindustrie... En dan komt meneer Tim Kuik in zijn mooie wagen voorrijden... met een uh, doos uh, vol deurwaardes en uh, advocaten. En die komt dan geld eisen. En dat is een hele onwenselijke situatie. Want dan kun je je dus niet meer vrij bewegen op het internet. Dan moet je dus bang zijn dat je de verkeerde dingen binnenkrijgt. Zelfs op de achtergrond. Want als er een achtergrondgeluidje auteursrechtelijk beschermd is... en dat geluidje heb je niet zelf aangeklikt... ook dan kun je in aanmerking komen voor een straf. Ja, maar betekent dat dan, Krijn, dat, dat eh, als, als dat downloadverbod er komt... dat eigenlijk... Alles wat jij en ik... Downloaden gaat door een soort filter, dus alles wordt bekeken wat wij doen. Nou ja, als je inderdaad zegt we, we gaan een maatregel nemen en we gaan ook zorgen dat we hem kunnen handhaven, dan moet je dus gaan controleren. Nou, ja, wat Danny ook zegt, je heeft meteen al een oplossing om dat te omzeilen, maar afgezien van het principiële punt, het juridische punt, is het natuurlijk, ik denk dat heel veel mens, mensen moeite hebben met het idee dat er dus iemand meekijkt met wat jij doet. Ja, en behoorlijk. dan, en dan ja. zou je in Nederland nog kunnen zeggen, zeggen mensen natuurlijk vaak ik doe niks verkeerd, dat maakt me niet zoveel uit, maar dat is natuurlijk toch een beetje kort door de bocht redenering, want we hebben het net gehad over andere landen waar het wel degelijk uitmaakt. En ik denk dat. Dat, eh, dat iemand over mijn schouder mee gaat kijken. Eh, ook al doe ik misschien geen gekke dingen. Dat, dat gaan mensen toch heel na Want dit vinden. is de enige manier waarop, er, waarop dat downloadverbod gehandhaafd zou kunnen worden. Nou kijk, er wordt ook wel eens gezegd. Ik had toevallig vanavond ook een discussie met uh, iemand die op het departement uh, van TV werkt. En die zei ook van nee, het hoeft helemaal niet op die manier. Het kan ook zo zijn dat de markt zelf naar de rechter stapt. En dan uh, een, een, een zaak moet beginnen. Een rechtszaak moet beginnen. Maar Hoe bedoel op dit je moment... de, de markt zelf? Nou de markt, dus de softwaremarkt. En de muziekmarkt. En de, uh, de filmmarkt. Dat zij zelf naar de rechter zouden kunnen stappen als jij een film download zonder te betalen. Nou, Zo, ik ik download dat? Nova Zembla en, en, en, en, dan, en ik word aangeklaagd ja, door uh, ja. meneer, uh, ja. hoe heet die... Uh, ja, <lacht> zes, maar, maar gaat, meneer Oelemans, maar dat gaat dus niet werken, want op dit moment uh, thuis downloaden van muziek en films is legaal in Nederland. Dat valt onder de thuiskopieregeling. Maar software bijvoorbeeld niet. En er zijn zero, nul Rechtszaken tegen consumenten, omdat ze of, uh, software hebben gedownload... terwijl dat nu ook al verboden is. Dus dat gaat straks ook niet gebeuren. Dit is gewoon een stap in de richting van een filter. En ik zeg altijd maar... Uh, hè, op, in dat clubs... moeten we niet willen met z'n allen. Nee, maar in clubs tijdens het uitgaan harddrugs gebruiken, dat mag niet. Dat gebeurt vaak op wc's in clubs. Moet je daar dan maar camera's op gaan hangen... om te zien of iemand dat toevallig doet. Dat lijkt me even onwenselijk als een permanente internetfilter. Uh, het lijkt me overigens ook een achterhoedig gevecht. Ik of je dat nog wilde weten. Want als je ja. het echt wil bestrijden... moet je gewoon zorgen dat ik sneller een aflevering... Van Desperate Housewives kan kopen. Dat ik hem kan downloaden. En dat is nog niet zo. Maar uh, dat, zegt, dat zeggen toch ook de, de meeste experts. Jullie toch ook, als je het gewoon op een nette manier aanbiedt, ja. uh, legaal, dan willen mensen daar echt wel een klein Absolute. beetje voor betalen. En je zit het nu in muziek, Spotify zeg je uh, aan je tand tientje per maand ja. en je gaat echt niet meer zitten uitzoeken. En je hoopt eigenlijk dat het met e-book ook is, dat je niet gaat uitvinden hoe moet ik dat nou met e-books doen. Maar dat je gewoon vanuit je e-reader iets uit bol.com ja. koopt. Prima, dan, dan ben je er, dan heb je er geen discussie over. Dat is echt de beste weg. En dan zullen we het hier vast nog over hebben. Maar dit gaat veel beter werken als we het zo doen. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat. Mensen die downloaden geven meer geld uit aan het aanschaffen van legale materialen. Ja, als het en Radiohead heeft, heeft gratis een album online geplaatst in 2008. Blijf ik een perfect voorbeeld geven. Hebben miljoenen euro's aan donaties binnengekregen. Internet, dit dit is zijn gierders. Dit toch ook allemaal. Of, of denken jullie dat? Je kent hem. Wij zijn niet altijd overtuigd van uh, de heren ministers in dit geval. De grote vraag is als je het hebt over internetvrijheid en jullie zijn internetneurtjes, dus ik denk dat ik het antwoord al weet. Sorry. Maar nou ja, nee, maar dat bedoel ik met liefde. Hallo. Tuurlijk. Koos Je gaat ja. een beetje blauwen, ze willen wij. Ja, oké. Okay. Um, de, de grote vraag is, is, is: zijn jullie voor een situatie waarin je alles ongecontroleerd kan downloaden wat je maar wil en ook alles ongecontroleerd maar kan zeggen wat je wil, eigenlijk zoals het internet nu is? Dat vind ik om al te beginnen twee hele verschillende dingen. Uh, ik vind, daar had ik het net al even over je, voor, voor het gesprek, je moet, er wordt te vaak gedacht dat internet een hele andere wereld is dan de gewone mensenwereld. Dat is in zekere zin ook wel zo, maar toch denk ik als je vaak de normale wereld om het zo maar te noemen als referentiepunt neemt, dus je, je kan op internet iemand voor rot gaan schelden, maar als je dat bij de bushalte ook niet doet, dan zou ik het op internet ook niet doen. Maar het gebeurt wel. Nou, het, het gebeurt in zekere zin minder. Als je kijkt, tien jaar geleden was, werd internet echt gezien... als een soort anonieme put waar iedereen elkaar voor rotte vis uitmaakt. Als je nu kijkt op Twitter bijvoorbeeld... hoeveel mensen hun eigen hoofd als avatar hebben... is dat ver uit de meerderheid. Dus door die sociale netwerken enzovoort... is ook steeds duidelijker geworden wie we nou eigenlijk allemaal zijn op internet. Dat kan je, bedoelt, je nog steeds steeds meer mensen hebben gewoon hun, hun eigen, eigen hoofdje bij Twitter. Je ziet gewoon, Krijn, wie dat is. Je ja. kan in de bio zo terugzoeken. En dat is bij mij mm. misschien nog iets makkelijker dan, uh, dan gemiddeld. Maar nog steeds is het wel zo dat je veel veel mensen gewoon kan herleiden op internet. Dus volgens mij reguleert dat zichzelf wel. Maar er is natuurlijk heel wat anders. En dat je ook maar alles mag pakken wat je tegenkomt. Dat vind ik wel twee verschillende discussies. Maar als het gaat over je, je gedachten en ideeën verspreiden op internet... vind je dat er geen, geen grenzen zouden moeten zijn. Want je wordt, we zijn natuurlijk nog steeds heel veel anonieme bedreigpartijen ja. op internet. Niet anders dan in het publieke debat... zoals we dat wellicht ook hier zouden kunnen voeren, vind ik. Nou ja, kijk, inderdaad onbeperkt. Nee, natuurlijk niet onbeperkt. We hebben gewoon een wet. En in ja. die wet staat wat wel of niet mag. En die wet moet ook gewoon op internet toegepast worden. En dat je anoniem bent op internet, dat is maar ten dele waar. Kijk, Je maakt verbinding, je plaatst zo'n bericht op een website. En vaak is het zo dat nog wat te herleiden is wie dat bericht geplaatst heeft. Dat zou anders worden als zo'n downloadverbod er bijvoorbeeld komt. Want dan ga je mensen uitdagen om dingen te doen, trucjes uit te halen, technieken te gebruiken. Waardoor je juist onzichtbaar wordt. Waar... Dus. Het gaat dus inderdaad averechts werken. En voor de rest moeten we gewoon... Uh... Je zegt mensen zijn nu traceerbaarder... Dan als, uh, je kan nu sneller achterkomen wie iets doet, wie, ook al als iemand zit te schelden. Straks gaan mensen allemaal ondergronds op internet omdat je... Ja, maar dat, dat zie je bijvoorbeeld ook uh, in, in de vliegtuigensector... daar waar de beveiligingsregels steeds meer worden aangescherpt. Waarom was uh, het um, vroeger makkelijker om uh, nieuwe technieken... zoals nu als, als terrorist mee te nemen aan boord... omdat die technieken er nog niet waren? Dus als jij dan betere scans gaat maken... dan denkt die kwaadwillende persoon van... Hey, ik moet dingen gaan bedenken om onder die scan uit te komen. Je gaat dus alleen maar uitlokken dat mensen verkeerde dingen gaan doen. En dat is nou juist niet de bedoeling van internet. Internet moet een creatieve, vrij plaats zijn... met wetten en regels die overal ook gelden... voor creatievelingen en andere mensen die daar een bijdrage aan willen leveren. Geloven jullie dat, dat, dat internet zichzelf steeds meer reguleert? Dat het steeds meer... Een, een, een, waar mensen elkaar aanspreken op hun gedrag... Ja, ik, ik ben daar tamelijk optimistisch over. Om dat punt aan te halen waar we het net over hadden. Je ziet ook in die sociale netwerken en op Twitter een discussie. dat ook steeds vaker iemand die een hele rare naam doet. Je kan wel een bijnaamje gebruiken, daar gaat het niet om. Maar als iemand die een discussie dan aangaat. dan zit er ook een niet... vals profiel aan maken, natuurlijk. Tuurlijk is dat zo. Maar toch zie je wel in een discussie vaak. Uh, dat als iemand niet kenbaar maakt wie die is. dat je ook denkt, ja, met wie zit ik eigenlijk te praten? Daar heb ik eigenlijk ook geen zin in. En dat wil niet zeggen dat die, dat die persoon niet iets vervelends zou kunnen doen. Maar het wordt minder getolereerd dat je maar een beetje anoniem uit de hoek komt. Dus ja, ik vind dat wel een goed goede ontwikkeling. Nou ja, inderdaad. En uh, wat ook zo is, kijk, vroeger, en dan praat ik over 1999, het internet, dat waren gewoon websites, pagina's. En als iemand zwart werd gemaakt, werd dat op zo'n pagina gedaan en dat kon op heel veel anonieme manieren. Nu zie je dat overal waar mensen zwart gemaakt kunnen worden en overal waar mensen ook positief kunnen zijn over dingen, dat zijn vaak plaatsen waar je ook kunt reageren, waar juist de discussie wordt uitgelokt. En ik vind het fantastisch om te zien dat we met z'n allen verbonden zijn met een netwerk en dat het zo makkelijk is om vanuit je eigen Eigen gevoel, je hart en verstand een bijdrage te leveren... aan zo'n grote variëteit, aan discussies. Ik denk echt dat het een enorme verrijking is... ook voor, voor alle levens. En ik hoop ook vooral dat, uh, dat is de keerzijde... het internet is nu nog niet toegankelijk voor alle wereldburgers... Mm. maar dat dat ook in arme landen uh, ja. steeds meer het geval zal zijn. Maar daarom is het dus wel goed dat we dit grote goed ook echt beschermen. Want dat is nog niet overal. En vandaar toch goed dat het de, deze conferentie vandaag in Den Haag er was. Ook al ging hij ook uh, misschien iets te veel over alleen uh, internet in zielige ja, landen. Er is nog een dag te, te ja. En hij is nog een dag bezig. Krijn Schuurman, dank. Danny Mekic, dank. Tot volgende keer. Tot volgende keer. BnM Today, Willemijn Veenhoven. Bijna het einde van deze BNN Today. Dus tijd voor het laatste woord. Te beginnen met de schoenenontwerper Floris van Bommel. Soms realiseer ik me ten volste dat ik een bevoorrecht mens ben. We hebben de wintercollectie van vorig jaar opgeleverd en het mooie aan mijn positie is dat ik die ergens aan op kan dragen. Want dat kan natuurlijk gewoon, ik bedoel, als ik zeg dat het zo is, dan is het zo. Dus ik heb de collectie opgedragen aan twee van de mooiste en coolste dingen die ik ken. Deep Space en Panda Beren. <laughs> en dan de schrijfster van onder andere Phoenix Vrouwen, Naima Elbezas. Ik wil de nieuwe Mini Cooper. Ik bij de garage met mijn man en zie een schitterend exemplaar. De verkoper zegt, mooi zie je, goede prijs ook. Helemaal een wens? Ik zeg, nou nah, ik weet het niet. Mijn man zegt, mooi lak, mooi ding. Ik, nee, toch maar niet. Waarom? Nou, dit ding is nieuw. Ik moet toch soms file parkeren? Dan moet ik gewoon tegen dingen aanknallen, zoals paaltjes, want dat kan hier niet mee. Ik wil gewoon een oude Mokro-wagen, nijma Proef. Ik hoop vast verbijsterd, wat ik weer raar vind, want uh, het is toch logisch? En tot slot, DWDD, Jack Erik Dijkstra. Ja, ik heb vandaag een gemaakt over de meest uh, opvallende voetbalgebeurtenis van deze week. En dat is natuurlijk dat Dynamo Zagreb met 7-1 heeft verloren van Olympique Lyon. 7-1 in de Champions League-wedstrijd. Ik ben ervan overtuigd dat, dat die gasten ongekocht waren. En ik ben natuurlijk geen Ajax-ietend, dat weet iedereen... maar ik vond het gewoon zelfs, zelfs ik vond het gewoon zielig voor ajax avond. Morgen is hier Erik Dijkstra, gaat hij daar vast verder over. B -N -M. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op Bruinzeelparket.nl Ieder jaar overlijden 6 miljoen kinderen door ondervoeding. 6 miljoen.